Hoofdstuk 5, bladzijde 46. De gnosis van de Pistis Sophia. Wanneer Jezus de Heer over Johannes de Doper spreekt, de grote en verheven aankondiger van de Christusmysteriën, dan noemt hij hem de grootste der profeten en de grootste uit vrouwen geboren. Doch hij voegt eraan toe dat de minste in het koninkrijk der hemelen Groter is dan hij. Hier wordt de aandacht gevestigd op de twee natuurrijken waarin de gang van de mensheid zich voltrekt: het natuurrijk gelegen in de toren, zoals Jacob Boehme het noemt, en het natuurrijk gelegen in het oorspronkelijke licht. We hebben al veel geschreven over het rijk dat binnen de toren gelegen is, de wereld der dialectiek waarin en waardoor alle mensen gegrepen zijn. En wij hebben u al vele malen uiteengezet welke ontwikkelingen binnen het dialectische natuurrijk mogelijk zijn en hoe zij zich, alle, als een cirkelgang voltrekken. Van het punt van uitgang zich eventueel hemelhoog verheffend, doch gedoemd zich op de gestelde tijd weer te keren tot het diepste diep, het punt van uitgang. Tevens kunt u als leerling van de moderne geesteschool zich voorstellen... hoe een entiteit het eeuwige lichtrijk kan binnengaan... en hoe zijn ontwikkeling voortgaat van kracht tot kracht... en van heerlijkheid tot heerlijkheid. U kunt inzien dat een serene strever... krachten zijn existentie, geboeren en getogen in het dialectische natuurrijk... de roep der broeders van het lichtrijk... Gaat vertolken en de aandacht van al zijn natuurgenoten vestigen wil op de genadevolle poging van de gnostieke hierofanten om zo mogelijk velen uit het dialectische rijk te redden en het eeuwige lichtrijk binnen te voeren. U zult in ruime mate getuigen dat zulk een aankondiger inderdaad een groot profeet is, wellicht de grootste uit vrouwen geboren. Doch iedere entiteit die werkelijk het eeuwige lichtrijk is binnengegaan, is groter dan hij. Immers, de een getuigt er nog van, spreekt er nog over. De andere is reeds binnengegaan. Dit wilden wij u nog eens schrijven, als inleiding op enkele gedachten over de gnosis van de piste Sophia want het evangelie van Christus wil u doen verstaan dat u meerdere stappen hebt te doen alvorens de aanvang van het lichtmysterie in u tot een feit kan worden. Wanneer u in het dialectische natuurrijk staat, en dat doet u, zult u ongetwijfeld eerst getroffen worden door het woord van de aankondiger. Doch wee u, zo u daarin blijft staan. Het woord van de aankondiger... Evenals het verstaan daarvan heeft slechts betrekking op een vermogen om te omvatten wat het lichtmysterie van u wil. Lang niet iedere ziel der natuur bezit dit vermogen. Het betreft een zekere openheid voor het eeuwige lichtrijk, een openheid die sommigen nog bezitten. Nu kan het gebeuren dat u dit vermogen als een toestand van vervulling beschouwt en erbij blijft staan. Het kan geschieden dat u op basis van zulke een vermogen over het lichtmysterie en over de Christus spreekt, en over de gehele transfiguristische wijsbegeerte. Bovendien kan het geschieden dat in deze aanschouwing uw bewogenheid des harten onmiskenbaar is, en de straling van uw hoofdheiligdom van begrip getuigt. En toch? Juist dan zult u in gevaar verkeren, want de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter, vele malen groter dan u. Op de door u aanvaarde en dus beleden aankondiging op deze primaire doop met het levende water moet volgen de doop des vuurs. Dat is de prijsgeving, de ontlediging en de verbranding van de natuur van de toren. Opdat een nieuwgeboren, een regenererend wezen, het eeuwige lichtrijk zou kunnen binnengaan. U hebt dus te verstaan dat er een voorbereidende aanraking is. De aanraking van de voorbereider, van de aankondiger. Deze voorbereidende aanraking is meestal een zeer krachtig aangrijpen. Dit aangrijpen past zich aan bij landaard, zeden en gewoonten... met andere woorden, bij het rastype van de mens. Het heeft tot bedoeling de mens open te maken voor het lichtmysterie... en het natuurlijke vermogen om daarop te kunnen reageren weer te doen spreken. Als dit aangrijpen gelukt is zodat het natuurlijke vermogen weer gaat spreken moet worden afgewacht of de mens bij de werkzaamheid van dit vermogen zonder meer blijft staan dan wel of hij op basis daarvan de doop des vuurs wil tegentreden is dat het geval dan ziet zulk een leerling des anderen daags jezus de heer tot zich komen met andere woorden Eerst dan stelt zulk een leerling zich werkelijk open voor de gnosis en is hij een pistis sophia geworden. Een leerling die in de ware geloofsbinding, de pistis, weer tot de oerwijsheid, de sophia terugkeert. Zo een heeft dus de transfiguratie als proces voor zichzelf aanvaard en staat nu lijfelijk voor de mysterieën des lichts. Hij is een discipel geworden... Het licht van de primaire aanraking wijkt van hem... en het licht der mysterieën neemt hem nu in zijn actieradius op. Deze grote en heilige verandering wordt in de gewijde taal... veelvoudig beschreven als een hevige aardbeving... als groot geweld in de hele wereld... en als een grote vrees die over de discipel valt. De bedoeling van deze aanduidingen is u wellicht volkomen duidelijk want het betreft hier de binnenkomst van de leerling in een geheel ander vibratieveld, dat vele malen de normale bewogenheid van zijn natuurveld overtreft. In deze bewogenheid ontwikkelt zich de verbreking van de, het meest gekristalliseerde, natuurbindingen. De vrees die hier beschreven wordt, is geen vrees in de zin van angst, doch een voortdurend spontaan rekening houden met de geestaanraking, die in de leerling verrezen is. Godvrezen is dus geen angstpsychose, doch het vanzelfsprekend rekening houden met de geest die de microcosmos heeft aangeraakt. In de gewijde taal wordt gezegd dat zulke bewogenheid van de derde uren tot de negende uren duurt, met andere woorden, dat deze aanraking aanvangt in nameloos goddelijke liefde, en tot een dynamisch hoogtepunt wordt voortgezet. Als dit dynamische hoogtepunt is bereikt, openen zich de hemelen en ziet de leerling Jezus als uit de hemelen neerdalen. Deze beeldspraak wijst erop dat de binding met het vuurrijk, met het eeuwige lichtrijk, dusdanig is dat er tenslotte een zintuiglijk waarneembare brug ontstaat tussen de kandidaat en het lichtmysterie. Daarom dient u de periode die gelegen is tussen de derde uren en de negende uren te schouwen als een toets. De toets is gelegen in de vraag of de leerling in de geschetste bewogenheid werkelijk Godvreesend zal blijven en niet terug zal vallen op zijn oude gewoonte leven. De leerling zelf bouwt dus de brug tussen zichzelf en het lichtrijk. De brug is een toestand van zijn die het mogelijk maakt actueel tot het lichtrijk terug te keren. Daarom staat er in de gnostieke wijsheid dat de heer van de lichtmysteriën zijn licht voor de leerling verduistert, opdat deze hem zal kunnen waarnemen. Dit verdient misschien nog enige toelichting. Als het volkomene licht van het onbewegelijke koninkrijk de dialectische leerling in zijn volheid zou raken, zou het hem volstrekt onmogelijk zijn het te verdragen en erop te reageren. Daarom verandert het zich tot een toestand waarin het de leerling mogelijk is het pad van verlossing aan te vangen. Dat is de brug of de mantel die de leerling als een boete kleed ontvangt om zijn pelgrimage te kunnen aanvangen. Dit boetekleed is derhalve geen gewaad van schande, de signatuur van een zondaar, doch het kleed van de genadevolle regeneratie. Naarmate de leerling zijn pad vervolgt, zal, zoals begrijpelijk is, het licht van zijn kleed steeds toenemen en steeds schitterender worden. De aanraking van het licht der Christusmysteriën, het zij u nog eens gezegd is zeer duidelijk en scherp te onderscheiden van het licht van de spiegelsfeer. U moet dat goed inzien, want het juiste inzicht en de daarmee in overeenstemming zijnde handeling... zijn voorwaarden om de storm van de lichtaanraking te boven te komen. Ten eerste is het spiegelsfeerlicht, wanneer het zich aan u voordoet... onmiddellijk in overeenstemming met uw natuurlijke gesteldheid... Ten tweede is het niet in het minst stormverwekkend. Immers het sluit zich aan bij uw staat der natuur. En ten derde richt het zich steeds tot uw ik-bewustzijn. Ongetwijfeld zal het spiegelsfeerlicht schone en verheven woorden tot u kunnen spreken over de Christus en zijn Rijk. Doch het zal daarbij volkomen gelijk zijn aan het gepraat en gepreek over de Christus aan deze zijde van de sluier. Op zijn allerbest zal het spiegelsfeerlicht nimmer de aankondigende fase, die wij zo even aantoonden, te boven komen. En u weet het, niet zij die heren heren roepen, doch zij die doen de wil mijns vaders, gaan het eeuwige lichtrijk binnen. Daarom is de aanraking uit het eeuwige lichtrijk onmiddellijk hieraan te kennen dat het zich als een zwaardslag verhoudt tot de gewone natuur. Het is een vibratie uit een ander natuurrijk dat geen rekening houdt met de natuur en het ik, en in het geheel niet zoet en schoon en heerlijk is, zoals de dialectische kunst u wil doen geloven. Het wekt een storm, een heftige bewogenheid in uw levenssysteem. Het is natuurafbrekend en de leerling die door deze storm weet heen te komen, ontvangt de mantel van de lichtschat. Over deze storm valt nog heel wat te schrijven. Nog een enkel woord daarover zal zeker niet overbodig zijn. Vooral omdat velen de fout maken zich intellectueel en emotioneel met waangedachten en waangevoelens te omringen. Daarom moet u er diep van doordrongen zijn dat, als u zich uit de fase der aankondiging wendt tot de doop des vuurs, u het voorwerp wordt van een hevige strijd. De lichthiërarchie van de spiegelsfeer is twaalfvoudig. Deze twaalfvoudige hiërarchie heeft door middel van de twaalf krachten van de menselijke lipica een binding met iedere entiteit uit de stofsfeer. Zo kunt u zich voorstellen dat, zodra de leerling zich tot het eeuwige lichtrijk wendt en de doop des vuurs zoekt, er grote disharmonie ontstaat tussen hem en de twaalfvoudige hiërarchie van de spiegelsfeer. Dat is de disharmonie, de storm veroorzakende gespletenheid tussen de twee naturen. De storm doet derhalve het gehele wezen aan naar bewustzijn, ziel en lichaam. Uit deze worsteling moet de leerling ontstijgen als een pelgrim, getooid met de lichtmantel. Het eeuwige lichtrijk heeft drie aanzichten. Daarom wordt er gesproken van de drie grote lichtmysteriën. Het eerste mysterie heeft betrekking op de geestelijke wedergeboorte, de binnenkomst van de heilige geest in de microcosmos. Het tweede mysterie heeft betrekking op de wedergeboorte van de ziel, het gestaltenis aannemen van een nieuwe bewustzijnsradiatie in het slangenvuurstelsel. Het derde mysterie heeft betrekking op de wedergeboorte van het gehele wezen. Deze drievoudige transfiguratie is een ontzaglijk proces en een mysterie op zichzelf. Dit mysterie der vervulling wordt alleen aan hen geopenbaard die het waardig zijn... en die in zelfvrijmetselarij de diverse deuren weten te openen. Daarom is het zeker onze bedoeling niet... ...u over deze zeer particuliere aangelegenheden te schrijven. Het is echter wel onze taak uw aandacht erop te vestigen... ...dat er in deze wereld boodschappers zijn... ...die met één, twee, drie of vier gnostieke krachten werkzaam zijn. Wij bedoelen daarmee dat er boodschappers zijn... ...die werken met de voorbereidende aanraking... ...de aanraking van de aankondiger... Aangezien deze kracht geheel gelijk is aan deze natuur en het hier slechts een kracht betreft om het vermogen der spontane natuurlijke reactie te wekken, is het duidelijk dat deze kracht wel wekkend, doch nimmer brekend is. Als dus een gehoor in de tempel van het Rozenkruis onder deze krachtstraling wordt gesteld en deze straling dat gehoor niet vermag te wekken, dan zal zij dat gehoor niet schaden. Doch als een boodschapper het eerste mysterie is binnengegaan, dan zal zulk een boodschapper zijn gehoor niet slechts dopen met water, doch tevens met vuur. En we hebben al gezien dat de doop des vuurs naar de natuur intens, brekend en verterend is. Als zulk een boodschapper optreedt, dan zal hij bij voorbaat zijn leerlingen waarschuwen dat zij niet ongestraft met het eerste mysterie met de kracht van de geest kunnen worden geconfronteerd. En dat zij dus maar niet zo, zonder meer, emotioneel of intellectueel kunnen luisteren, of aannemen, of verwerpen. Als een mens willens en wetens het eerste mysterie nadert, dan wordt hij door de brand des vuurs getroffen. Dit alles moest met grote nadruk onder uw aandacht worden gebracht. In de school van het Rozenkruis wordt op zijn minst van het eerste mysterie uit met u gewerkt. Daarom zijn de tempels van het Rozenkruis gesloten voor openbaar werk... en daarom worden zij alleen opengesteld voor serieuze leerlingen. Vandaar dat de school bij voortduring... in het belang van de betrokkenen zelf wordt uitgekamd. Alle lauwen, alle onverschilligen, alle onwaardigen... worden bij voortduring uit de rijen van de leerlingen verwijderd opdat zij niet door de vernietigende kracht van het eerste mysterie zullen worden getroffen. Aan alle overigen wordt bij voortduring duidelijk gemaakt wat er van hen wordt verlangd. Niemand van hen kan bij aanschouwing blijven staan. Het gaat in de school van het Rozenkruis om alles of niets. Daarom moet de volle maat van de verantwoordelijkheid op uw schouders worden gelegd. Als een leerling onder de invloed van het eerste mysterie komt te staan... en deze leerling heeft besloten zich in de school te handhaven... terwijl hij of zij onwaardig is... dan zal, door de invloed van het eerste mysterie... de twaalfvoudige aardse lipica krachtiger dan ooit werkzaam zijn... met al de gevolgen van dien. Als een leerling in onwaardige staat... onder de invloed van het tweede mysterie komt te staan zal zijn zenuwstelsel op twaalfvoudige wijze worden verbroken. Als een onwaardige leerling onder de invloed van het derde mysterie komt te staan, zal de gehele persoonlijkheid op twaalfvoudige wijze de gevolgen daarvan ondervinden. Alleen in die gevallen waarin de krachten van de mysterieën mensen naderen die niet opzettelijk, niet in bravoer en niet in opzettelijk ongeloof, niet in huigelarij, spotzucht of arglistigheid de krachten van de mysterieën trotseren... zal de uitgestorte kracht weer tot de boodschapper terugkeren zonder schade te veroorzaken. Zo mag het voor u duidelijk zijn dat hij, die zich na vele waarschuwingen leerling blijft noemen... en in het diepste wezen niet is, geoordeeld wordt in overeenstemming met zijn zelfhandhaving... Er wordt van alle leerlingen van de moderne geesteschool verwacht dat zij een pistis Sophia zullen worden. Dat wil zeggen, een leerling die in geloofsweten bewust doorbreekt tot de eeuwige wijsheid. Zulk een leerling maakt een binding tot opstanding met de gnosis. Voor alle anderen die zich ophouden in de school moet hier van een oorzaak tot val gesproken worden. Zie, wij hebben het u gezegd.